7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De coalitietroepen hebben ook vannacht Libische doelen aangevallen. In de hoofdstad Tripoli zijn zware explosies gehoord. De Libische troepen, die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi, reageerden met luchtafweergeschut. De Britse Royal Air Force voerde luchtaanvallen uit in Libië. Drie tornadogevechtsvliegtuigen stegen op vanaf de luchtmachtbasis Marham in Engeland... en keerden na, naar de bombardementen terug. Onderzeeërs van de Britse en Amerikaanse marine vuurden gisteravond voor de kust van Libië 112 kruisraketten af. Volgens de VS is daardoor het afweergeschut op meer dan 20 plaatsen rond Tripoli en Misrata flink beschadigd. De Britse premier Cameron noemt het militair ingrijpen legaal, noodzakelijk en gerechtvaardigd. De Amerikaanse president Obama zegt dat Gaddafi de internationale gemeenschap geen keus heeft gelaten. De Libische staatstelevisie zegt dat door de aanvallen 48 doden zijn gevallen.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 Eerder deze week werd er aangeraden om het land te verlaten... maar ze wilden liever blijven, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Of het hun nu nog lukt om weg te komen, is de vraag. Met de 20 Nederlanders is wel dagelijks contact vanuit Den Haag. In Libië zelf is de Nederlandse ambassade gesloten... en de ambassadeur in Tripoli is teruggehaald. In Japan is de druk in reactor 3 van Fukushima weer gestegen... melden Japanse media. Sinds gisteren wordt geprobeerd de reactor met water te vullen... maar dat lijkt niet goed gelukt...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 Er worden meer dan 12.000 mensen vermist. De Amerikaanse ambassadeur in Mexico heeft zijn ontslag ingediend. Nou, dat was uitgelekt dat hij grote kritiek had op de Mexicaanse regering. De kwestie is pijnlijk voor de relatie tussen de VS en Mexico. Via Wikileaks was uitgelekt dat de Amerikaanse ambassadeur kritiek had... op de manier waarop Mexico drugskartels aanpakt. Hij verweet de Mexicaanse regering een gebrek aan coördinatie. President Calderon was woedend over die kritiek... Hij vroeg de Amerikaanse regering de ambassadeur te ontslaan. Die heeft nu dus zelf besloten zijn ontslag in te dienen. De reizigers kunnen vandaag gratis met de trein als ze het Boekenweek geschenk laten zien. Het boek De Kraai van kader Abdollah geldt als gratis treinkaartje, ook als het op een e-reader staat. Verder laat is vandaag voor de Boekenweek een speciale trein rijden. Daarin zitten tien bekende Nederlanders die een verhaal vertellen aan de reizigers. Daarmee geven ze invulling aan het thema van deze Boekenweek.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 Het degradatieduel tussen VVV Venlo en hekkersluiter Willem II is geëindigd in 0-0. Daardoor blijft de achterstand van Willem II 5 punten. Groningen, won in Breda van NAC met 1-0. Heracles was thuis versterkt voor Heerenveen, het werd in allemaal 4-2. En NEC versloeg thuis de graafschap met 1-0. Het weer. De komende uren verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het wordt 10 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind.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 Kwart over tien bij de Karo op Nederland 2. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Jeroen Snel zes minuten over 7, goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag, het programma waarin Ed Anker of ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. Hij was meer dan 30 jaar kinderarts en professor en deze week neemt hij officieel afscheid als hoofd van de afdeling kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Hugo Heijmans, goedemorgen. Goedemorgen. Onder uw leiding veranderde de zorg voor langdurig zieke kinderen ingrijpend. Een eigen bioscoop kwam er in het Emma Kinderziekenhuis, een eigen theater, een televisiestudio en zelfs een uitzendbureau, las ik. Nou, waarom dat nodig uh, is, uh, horen we zo meteen. Um, maar u wilde in ieder geval van het Emma Kinderziekenhuis daar in Amsterdam het beste ziekenhuis ter wereld maken. Ja. Ambitieus, hè? ambitieuze. Een redelijke ambitie. <laughs> is het gelukt? Ja. Nee, maar het. het, het kijk, dat is iets wat moet lukken in de komende jaren. Dus dat is een ontwikkeling die we inzetten. En volgens mij hebben de patiënten daar een beetje recht op. Ja, dat denk ik ook. Maar u bent al ruim 30 jaar bezig. Uh, niet 30 jaar bij het Emma Kinderziekenhuis. Maar toch 30 jaar bezig. En dan is het nog, nog niet gelukt. Nog, nog meer tijd nodig. Nee, absoluut. En, en dan uitgerekend deze week neemt u officieel afscheid. Ja. De, de, het doel is dus nog niet gehaald. Nee. Maar dat is nou juist een fantastische uitdaging voor degene die mij opvolgt. Gelooft u in die persoon? Ja, helemaal. Maar ik ken hem dan ook al heel lang, hoor. Oké, okay, dat scheelt. Nou, we gaan nu vanochtend beter leren kennen. Um, weet u wat? Wij hebben een jukebox. En dat zijn wat, wat vragen uit een computer. Vragen die ik niet durf te stellen. Maar de jukebox wel. En die gaat nu spelen. En aan u het verzoek om daar kort en bondig op te antwoorden. Meest inspirerende persoon. Nou, dat was voor mij degene die, toen ik student was... Euh, mij eigenlijk heeft geïnspireerd om kindergeneeskunde te gaan doen. Hij heet de Wanneer Simon heeft u Winter. voor het laatst gehuild? Nou, dat is een hele tijd geleden. Ik, ik, ik, zou, ik zou dat niet meer weten. Heeft u een verslaving? Ja, elke zondagavond van zeven tot acht kijken naar de voetbal. Het grootste ambitie? Ja, grootste ambitie. Ik, ik wilde eigenlijk zo ontzettend graag acteur worden. Maar dat is er nooit van gekomen. Heeft u wel eens een religieuze ervaring gehad? Nou, toevallig is het vandaag het Lotefeest. Ik heb een Joodse achtergrond. En gisteravond was ik in de Portugese synagoge uit 1675. En acht jonge mensen hebben een stukje van de rol van Esther voorgelezen. Dat is de oude traditie. En dat vond ik waanzinnig leuk. Wie is uw held? Ja, mijn held. Ik, ik, ik weet het eigenlijk niet. Dat wisselt zo sterk. Dat hangt er vanaf waar het over gaat. Want eh, ik denk mensen hebben toch wel heel veel helden nodig. Wanneer heeft u voor het laatst iemand beledigd? Dat is wel even een, een, een dieptevraag. Zo op je nuchter maag. Zondagmorgen. Ja. Ik, ik blijf het antwoord nog even schuldig. Ik doe mijn best om niemand te beledigen. Laat ik het maar zo zeggen. Ja? Wanneer heeft u voor het laatst gehuild? U zegt dat is heel lang geleden. U maakt ernstig zieke kinderen mee. Patiëntjes die het ook niet halen. En dat roept dan geen emotie bij u op? Nou, dat, dat roept natuurlijk emotie op. Weet je, ik, ik, ik, ik herinner me één voorval. Um... Redelijk uit het begin van mijn carrière. Er was een, een, bij ons een meisje opgenomen. Een, een schattig klein meisje die een ziekte had van de lever. Die we overigens nu totaal anders zouden behandelen. En die was zo ontzettend lang in het ziekenhuis. Ze heette net. De ouders woonden in de buurt van Assen. Die konden daar niet elke dag zijn. En ik bracht haar elke avond naar bed. Ik woonde niet ver van het ziekenhuis. Dat was dus eigenlijk heel makkelijk om te doen. En als ik niet in de stad was, dan moest ik bellen. Want anders ging ze niet slapen. Het was een ontstellend schattig meisje eigenlijk. En op een goed moment was ze aan het einde van haar, uh, van haar levensweg. En ik zat in de box naast haar en ik zag het gebeuren. En ineens dacht ik, ik, ik, ik, ik moet weg, ik moet naar mijn baas. Ik, ik, ik ren de kamer uit, ik, ik hoogleraar kindergeneeskunde in die tijd. Eigenlijk kon je daar niet zomaar naar binnen lopen. Ik doe de deur open en ik roep, je net gedood. En tranen komen zonder dat ik... Op een of andere manier het kon beheersen over mijn wangen. En terwijl ik kijk, zie ik dat die hele kamer vol zit met oude grijze heren. Het was de, de, de raad van toezicht van het academisch ziekenhuis die op bezoek kwam. Keurige kopjes, gedekte tafel. Dus dan doe je een inbreuk. Die mensen die moeten ook gedacht hebben: wat is dit hier? Maar er gebeurde iets wonderbaarlijks. Die, mijn baas, dat was professor Willem Tegelaars, die, die werd helemaal bleek. Die stond op. Die deed zijn hand op mijn schouder en zei, ongelooflijk wat vreselijk. En we liepen zo de camera uit, die mensen achterlatend... na het bedje van, uh, van het kind wat overlijdt. Uh, ja, dat soort huilen, ik denk dat dat gebeurt. Ja, wat, ze had een leverziekte, zei u. Ja. Ho, hoe oud is ze geworden? Nou, ze is, ze is een, een jaar of vier, vijf geworden. En u zei, met de kennis van nu hadden we het anders gedaan? Ja, absoluut. Had ze dan meer overlevingskansen gehad? Ja, dat is eigenlijk het wonderbaarlijke van als je terugkijkt. Bijna al de kinderen die, die ik heb behandeld... of waar ik aan de behandel, bij de behandeling betrokken ben geweest... die er nu niet meer zijn, die zouden als ze nu geboren worden... absoluut een kans hebben gehad om gewoon volwassen te worden. En dat is een merkwaardig gevoel. Kun je je voorstellen? Professor Hugo Heijmans, u wilde... Uh, geen kinderarts worden en geen directeur van het Emma Kinderziekenhuis... maar acteur. Dat was uw grootste ambitie, zo zei u juist. Ja, ja dat vind ik nog steeds een, uh, waanzinnig ja. leuk om aan te denken. Maar ik, ik had een hele wijze vader. En uh, die, vond, die, die kon zich wel iets voorstellen bij het feit... dat iemand bij het toneel zou willen. Maar hij, hij heeft altijd aan mij uitgelegd... kijk, een, een matig dokter zal zijn leven lang redelijk zijn brood kunnen verdienen. Maar dat zul je van een matig acteur niet kunnen zeggen. Nee, dus word nou eerst maar dokter, leer een vak, zal ik maar zeggen. En, en daarna kun je altijd zien... als je werkelijk die ambitie, die drive hebt, dan komt het wel. Ja, want u heeft nog wel eens toneel gespeeld. Ja, ik ben... Ik ben als hobby. Ik ben, ja. Ik ben heel lang lid geweest van een, uh, een amateur-toneelvereniging. Uh, ontzettend leuk, in Haarlem. Ja. Waar we heel vaak um, uh, leuke stukken speelden. En ik moet eerlijk zeggen, als je werkt, de hele dag in een ziekenhuis werkt... je bent met dingen bezig die, die je brein natuurlijk behoorlijk in beslag nemen. En je gaat dan s'avonds toneel spelen. Ik, ik kwam eigenlijk elke avond, als ik dan laat thuis kwam... volledig uitgerust weer, uh, weer thuis. En wat voor rol speelt u dan? Nou, ik heb ontzettend veel verschillende uh, rollen ja. gespeeld. In, toen ik jong was natuurlijk, altijd over jongens of kinderen of jonge mannen. En ja. uh, ik, ik, ja, ik, ik, heb ook, ik heb wel eens Irma Ladouce gespeeld, uh, de, de beroemde politieagent. Nee, ik heb heel veel uh, hm. leuke stukken gespeeld. En heeft u dat theater toch ook een beetje kunnen combineren met uw werk in het ziekenhuis? Want u heeft wel iets van dat theater, iets van dat entertainment, om het maar even zo te zeggen, ja. naar het Emma Kinderziekenhuis toegehaald natuurlijk. Een ja, bioscoop, een, een televisiestudio... Ja, maar dat, dat is niet zozeer door mijn fixatie... of mijn, eh, mijn liefde voor theater of ja. toneel of film. Nee, dat heeft een functie. Dat is, niet een, een, dat is een middel om een doel te bereiken. Ik, ik wil eigenlijk kinderen de kans geven om, ondanks het feit dat ze in een ziekenhuis zijn, ondanks het feit dat ze ziek zijn, dat ze zich zo normaal mogelijk zouden kunnen ontwikkelen. En kinderen gaan gewoon uit. Die vinden het leuk om spannende dingen te zien. Die vinden het leuk om vriendjes om zich heen te hebben. Wie krijgt nou een gezond kind naar een ziekenhuis als er niet iets leuks is? Wat dat je precies. daar kan meemaken. En ja. zo zijn eigenlijk al die activiteiten gekomen. Ja. U bent behalve directeur uh, ook professor. Uh, heeft jarenlang colleges gegeven, of nog? Ja, en uh, uniek is dat u wel eens een patiënt meeneemt naar de collegezaal. Ja, dat, dat is niet zo uniek. Ik denk dat de meeste, de, de, de meeste docenten nemen wel patiënten meelaten, patiënten zien, denk ik, op college. Maar wat ik het, eh, het, het leukste vind, is om een college te geven met, met patiënten. En dat betekent dat je een, iemand eigenlijk laat vertellen, niet alleen wat is de ziekte die ik heb, maar ook wat betekent het voor mij om die ziekte te hebben? En ik geloof dat een dokter... een dokter moet de kans krijgen. Want een, kijk, gelukkig kan een dokter niet alle ziektes zelf meemaken. En dat, dat is ook niet de bedoeling. Maar je moet zich wel kunnen verplaatsen in een patiënt. Ja. En eigenlijk leer je dat door te praten met patiënten... te luisteren naar patiënten. Want wie heeft u het laatst meegenomen? Um, nou, een van de colleges waar, waar, ik, waar ik ineens aan moet denken... Um, was een college van over een ziekte die heet anorexia nervosa. Dat is een ziekte waarin mensen eigenlijk een verkeerd zelfbeeld krijgen... het idee hebben dat ze eigenlijk te dik zijn... en daardoor heel erg uh, zichzelf beperken in, in eten. Dus afvallen en soms gevaarlijk afvallen. Nou, het, het, er is heel veel over geschreven. Er zijn websites die ik mm -hmm. iedereen afraad om te bekijken. En, en zo'n iemand had u meegenomen? Ja, ik had dat echt nooit gedurfd. En de laatste twee jaar heb ik dat twee keer gedaan. Ik had het nooit gedurfd omdat ik altijd bang was... dat ik, kan ik dat wel goed in de hand kan houden ja, ja. voor een hele zaal ja. met mensen. En nu moet ook die patiënt zelf min of meer beschermen natuurlijk. Uh, maar dat doen we wel heel zorgvuldig. Dus mm. iemand gaat alleen maar mee voor college als hij dat werkelijk wil. En als we goed hebben uitgelegd wat we doen. En als hij dat niet wil, dan... En daarom vraag ik het nooit zelf, omdat ik anders het gevoel heb... dat mensen geen nee durven zeggen. Dus dat, dat, dat moet wel. Maar er gebeurde iets wonderbaarlijks. Dat, dat meisje zat en eh, ze had haar, haar hele ziektebeeld heel goed verteld. En daarna liet ik plaatjes zien. Bijvoorbeeld een plaatje van een, een heel mager meisje... die zichzelf voor de spiegel ziet. En dan een spiegelbeeld van een dik meisje. En toen stond er een st student op en die riep... Hoe kunt u nou zoiets doen? Er zit de patiënt zelf bij. Dat moet toch ontzettend frustrerend zijn om zoiets te zien? Huh? Dus ik, ik, ik, ik dacht, nou, misschien, misschien heeft hij gelijk. Dus we vragen het aan, aan de patiënt die erbij zit. Is dit nou iets waar, waar jij je aan stoort? Het doet toch pijn als je huh? er naar kijkt? En toen zei ze... Nee, ik ken het helemaal. Zo is het. Zo, zo ervaar je het ook. Die jongen die, die stond op en zei... Maar, maar kijk dan eens naar mij. Vind je mij dan mager? Vind je me dik? <laughs> Toen zei ze, nee, ik vind jou heel gewoon. Zeg, hoe kan dat nou? En toen zei het meisje, weet je wa, wa, wa, wat ik denk? Dat ik daarom in het ziekenhuis lig. Want dat en, is mijn ziekte. Ja. ja. En ja, achteraf denk ik dan, dat, dat kan een docent nooit zo uitleggen ja. als dat gebeurt op een moment. met die geloofwaardigheid natuurlijk ja. niet. En dan, dan zie je dat eigenlijk is college ook een beetje theaterachtig. Want dat gebeurt ook. Ook op het moment dat je er eigenlijk bij bent. Nu staat ook op een podium. Komt er toch nog van passen, die passie voor theater. Straks meer, professor Heemans. <tied> to Something in the water. U naar. Dit is de zondag vanochtend met professor Hugo Heymans. Tot aanstaande woensdag officieel hoofd van de afdeling kindergeneeskunde in zijn Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het AMC in Amsterdam. Onder zijn leiding veranderde het Emma Kinderziekenhuis ingrijpend. Er kwam een eigen bioscoop, eigen televisiestudio, zelfs een eigen uitzendbureau. U wilde professor gewoon het Emma Kinderziekenhuis tot het beste ziekenhuis ter wereld maken. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar het gaat een keer lukken. Absoluut. Ja. Vertelt u nu toch maar eens even, dat, dat uitzendbureau, dat snap ik niet helemaal. Waarom is dat onderdeel van het Emma Kinderziekenhuis? Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Want je denkt, dat, dat hoort toch helemaal niet bij een ziekenhuis. We zijn een uitzendbureau. Maar dat ligt eigenlijk opgesloten in wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Moet je je voorstellen dat kinderen die dertig jaar geleden... na een academisch ziekenhuis hadden, die hadden iets ernstigs. Die werden meestal verwezen vanuit andere ziekenhuizen. En met dat ernstige wat ze hadden eindigde meestal ook hun leven. De kans dat je van een ernstige leukemie kon genezen... dat je met een ernstig hartgebrek ooit volwassen zou kunnen worden... Of, of de kans dat als je een stofwisselingsziekte had... dat je daar ooit mee zou kunnen leven, die, die was ongelooflijk klein. Nu is die groter en zo'n uitzendbureau staat dan symbool... Voor de, voor de medische mogelijkheden? Nee, want als je nu ziet dat 90% van die kinderen wel volwassen worden... dan moet je je realiseren dat volwassen worden met een ziekte dat heeft invloed op de manier waarop je volwassen wordt. Dat beïnvloedt eigenlijk alles wat je in je ontwikkeling meemaakt. Niet alleen je lichamelijke ontwikkeling... maar ook je psychische en je maatschappelijke ontwikkeling. En wij hebben gezien in onderzoek bij jongvolwassenen... die als kind ziek waren... dat bijvoorbeeld arbeidsparticipatie ongelooflijk moeilijk is. En ik denk dat er bijna niks zo belangrijk is... dan dat je de kans krijgt om gewoon mee te doen. Als je de kans krijgt die kinderen dertig jaar geleden niet hadden... nu wel... Dus ja. dat is een uitzendbureau en daar hangen uh, banen op een ja. brickbord. Uh, dat betekent dat je moet oefenen. Elk kind op de middelbare school in Nederland oefent toch, doet toch een baantje... heeft toch hmm. een keer in de vakantie iets gedaan, verdient geld... koopt ook een stukje van zijn eigen zelfstandigheid. Ja. Blijkt dat kinderen die opgroeien met een ziekte dat veel minder doen. En toen hebben wij gedacht, nou dan gaan we daar een speciaal uitzendbureau voor maken. Want uiteindelijk gaat het erom dat als je straks volwassen bent... ondanks het feit dat je iets hebt dat je er lol in hebt, dat je meedoet, ja. dat je je echt plekje hebt. En, en ze vinden banen via dat uitzendbureau? Ik bedoel, dat is niet uh, alleen maar voor de oefening? Nee, het, nee het is nee, echt Dat uitzendbureau serieus? heeft contacten met grote bedrijven... en uh, we hebben al meer dan 300 kinderen aan een baan op de afgelopen ja. tijd. Toch heeft u gekozen voor ernstig zieke kinderen. Hè? Want die komen allemaal terecht in het Emma Kinderziekenhuis. Ja, maar dat is niet zozeer een keuze. Ik bedoel, een ziekenhuis is natuurlijk ja. om, om mensen met een ziekte te helpen. Alleen, wij, wij hebben een heel bewuste keuze gemaakt... omdat we ons niet gaan concentreren op ernstige ziekten... maar op kinderen met, met een ernstige ziekte. En daar zit meer dan een woordverschil in. Mm. Dus het doel is eigenlijk niet om een ziekte te behandelen... maar om een kind ja. zo te helpen dat hij normaal volwassen wordt. En dan zie je, daar heeft dat uitzendbureau een rol in te spelen. Mm. En eh, dat is niet alleen voor een kind ongelooflijk van belang. Maar ik geloof dat mensen zich niet realiseren... wat er op het ogenblik in Nederland gebeurt. Er groeien 500.000 kinderen op met een chronische ziekte. 500.000. Dat is dus niet een klein aantal. Als je een beetje... en iedereen doet wat volgt wat er op het ogenblik gebeurt... dan moet bezuinigd worden. Nou, dan gaan we de waaijongen een beetje terugdraaien... de sociale voorzieningen een beetje terugdraaien. Dat is natuurlijk ook relatief logisch. Alleen, die kinderen komen... die hebben nog steeds hun ziektes waardoor ze... Een stoor, eigenlijk een, een gestoorde ontwikkeling doormaken... en minder kans hebben om straks mee te doen. En dan komt u met revolutionaire plannen. Nou, is daar dan willen... nog wel geld voor? Voor, nee, voor maar... snoezelkamers en bioscopen? En we, al daar die is meer. absoluut geld voor. Maar ja. daar, daar hebben we ook een manier voor gevonden. Maar wat ik wel vooral wil doen, is zorgen... dat de kinderen die nu met een ziekte volwassen worden... straks niet afhankelijk zijn van die voorzieningen... die eigenlijk door de overheid worden afgebouwd. Ja. Maar dat ze ze niet nodig hebben. Dat ze zelf voor zichzelf kunnen zorgen. Zijn uw collega's, de andere arts, het altijd met u eens... Sommige artsen bijvoorbeeld die vinden dat uh, uh, kinderen met hetzelfde ziektebeeld... maar bij elkaar moeten worden gezet in een ziekenhuis. En u verspreidt ze altijd maar, ja, u husselt ze door elkaar, zeg maar. Nou, we, we, de, dat is niet helemaal zo. Kijk, wij, wat, wat wij doen is, we nemen kinderen op in relatie tot hun ontwikkelingsfase, tot hun leeftijd, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk logisch, want, want zuigelingen zijn... zuigelingen die, oh. die moeten zes, acht keer gevoed worden op een dag. Dus die, die liggen bij rust. elkaar? Natuurlijk ja. moeten die bij elkaar. En tieners zijn tieners. En dan maakt het niet uit wat je hebt. Maar je wil gewoon vriendjes, vriendinnetjes in dezelfde leeftijdsgroep om je heen hebben er weer mee praten... er weer s'avonds mee zitten. Dus eigenlijk is het heel logisch. Misschien vinden dokters het niet altijd makkelijk. Want dan zou je al je patiënten bij elkaar hebben... en dan denk je dat het efficiënter is. Maar we zijn er eigenlijk om een kind met een ziekte... zich zo normaal mogelijk te laten ontwikkelen. Als dat een doel is, dan denk dat, ik, is dit de beste methode. En dat helpt als uh, uh, uh, je kamergenoot iets heel anders heeft dan jezelf? Ik, ik, weet, ik weet niet altijd of het helpt, hmm. maar het is... Het, het is de realiteit en ik denk dat met elkaar ook af en toe een beetje begrip hebben voor nou. wat een ander heeft, dat zal heel belangrijk zijn. Heeft u ook wel eens de plank misgeslagen dat u een briljant idee dacht te hebben wat helemaal niet werkte? Ja, natuurlijk. Maar ik, ik, ik denk één ding wat een mens gelukkig heeft... is dat hij alles wat, wat misschien niet zo succesvol was... weet te verdringen. Hè? Dat je daar dan niet de hele tijd bij stil blijft staan. Je heeft dat verdrongen. Uh, uh, vast, maar er zijn natuurlijk dingen die je probeert... en die misschien niet succesvol zijn... en waar je ook weer op terug moet komen. Maar de dingen die nu zijn blijven bestaan... dat zijn natuurlijk dingen die eigenlijk de toets der kritiek... wil hebben doorstaan. Of, overigens, ik, ik heb niet een televisiestation... voor het Emma Kinderziekenhuis bedacht. Dat was er al. Uh -huh. Dat heeft een van mijn verre voorgangers al bedacht... Op, een, op eigenlijk een heel leuke manier. Want kinderen maken voor kinderen televisieuitzendingen. Ja. Als u terugkijkt op al die jaren, waar bent u dan meest trots op? Nou, ik, ik, ik vind het eigenlijk ongelooflijk leuk... hoeft ongelofelijk niet te bescheiden te zijn. Nee, nu, maar ik, ik vind het heel erg leuk dat er een, een trend in een ziekenhuis ontstaat. Want je moet zich voorstellen, het Emma Kinderziekenhuis... is het enige kinderziekenhuis in Nederland... wat een kinderziekenhuis is in een ziekenhuis... In, in Rotterdam en in Utrecht staan naast de grote academische ziekenhuizen... kinderziekenhuizen. Wij zijn een ziekenhuis in een ziekenhuis. En dat is een bepaalde opdracht. Dat betekent dat je de voordelen daarvan moet proberen... zo volledig mogelijk te benutten en de nadelen zo klein mogelijk te maken. Wat zijn voordelen dan? Voordelen zijn dat je natuurlijk in zo'n groot ziekenhuis... Allerlei soorten specialisten hebt die allemaal fantastisch veel weten. Soms van een heel klein stukje van de geneeskunde. En het, het voordeel is dat je die allemaal kunt betrekken... bij problemen die jij met patiënten hebt. Het voordeel is ook dat je kan zorgen dat een kind... wat als kind een ziekte krijgt en daarmee volwassen wordt... straks logisch naar volwassen geneeskunde kan doorstromen. Ja. Dat er een continuïteit in zit. Allemaal fantastische voordelen. Nadelen. Nadelen. Dat niet alles gericht is op de zorg voor kinderen. Dus als we kijken naar een, een röntgenafdeling... is dat een waanzinnig grote afdeling. En daar hebben wij de kans gezien... om toch een stukje speciaal voor kinderen in ja, te bouwen. Hoe ziet dat eruit dan? Want zo'n röntgenafdeling lijkt me een koude, kille afdeling... Ja, maar, inderdaad, met, met metalen apparaten. Maar wij hebben een hele speciale wachtkamer gemaakt. Het ziet eruit als een soort van space station met raketten. <laughs> maar het, het, het is niet heel erg geïnfantiliseerd. Maar nee. ook alle kamers zijn aangepast aan kinderen. Zodat je eigenlijk als je daar komt even in het kinderziekenhuis bent. En dat is zo op de, de longfunctieafdeling. En dat is zo op de eerste hulp. En dat is ook zo in bijvoorbeeld de verkoeverkamer van uh, uh, het, het, het OK-complex. OK dan word je wakker, moet je je voorstellen. En dan zie je dus alleen maar doodenge dingen om je heen. Voor kinderen hebben we het zo gemaakt dat als je daar wakker wordt... dan heb je echt het idee, dit is voor mij. Dus we hebben iets Waarom, van het hoe ziet dat eruit? Veranderen. Dan beschrijft u dat is. het is, het heeft een, een hele vriendelijke uitstraling met met kleur, met dieren. Er staat een grote giraf. en voordat je geopereerd wordt, gaan ze je al laten zien. Kijk, als je straks wakker wordt, ben je voor hier. hier. Ja. dus je herkent iets ja. en dat is natuurlijk een veilig gevoel. Het helpt ja. Hebben andere kinderziekenhuizen dit nou overgenomen in Nederland dat nee. u dat uw ideeën terugziet? De, er zijn ongetwijfeld ideeën overgenomen. Als we kijken naar het, het, het feit dat wij bijvoorbeeld... een tijd geleden een bioscoop hebben gemaakt. Overigens, u, u vroeg al van... Hoe, hoe doe je dat nou in een tijd dat er geen geld is? Dat, ja. dat, dat, dat geld komt natuurlijk gewoon uit de maatschappij. Ja. Mensen, Giften. Ja. Mensen, mensen hebben het idee... dit is een, een eigenlijk... Een doel waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. De, de grote bioscoopmaatschappij in Nederland, die een heleboel bioscopen exploiteert, heeft ons gewoon een bioscoop gegeven. Met alles erop en eraan. Ja. En 80 vrijwilligers draaien in een bioscoop. waar elke week twee keer een voorstelling is: één voor tieners en één voor eigenlijk het gezin met jongere kinderen. Ja. We praten zo verder, professor Heijmans. Na 30 jaar neemt u afscheid van het Emma kinderziekenhuis in Amsterdam. Inmiddels is het alweer half acht geworden. Dat betekent tijd voor een kort nieuwsoverzicht met Martijn Nijhuis. Radio 1. Het NOS-journaal. De coalitietroepen hebben ook vannacht Libische doelen aangevallen. In de hoofdstad Tripoli werden weer zware explosies gehoord. De Libische troepen, die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi, reageerden met luchtafweergeschut.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 Het weerbericht van Weer Online. Het is buiten behoorlijk fris. Op veel plaatsen vriest het 1 tot 4 graden... en alleen langs de kust ligt de temperatuur net iets boven nul. De zon schijnt, maar er komt ook wat sluibewolking en nevel voor. En de nevel die lost op en ook de sluibewolking trekt geleidelijk weg. Vanmiddag is het dus volop zonnig en wordt het uiteindelijk 9 graden in het noorden... en net aan zee, tot 12 in het binnenland. Er staat niet heel veel wind. De zuidwesten is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het snel af. Vannacht gaat het dan weer overal licht vriezen, behalve aan zee. Mogelijk ontstaat er vannacht ook een enkele misbank. Morgen en ook de rest van volgende week blijft het vrij zonnig en droog. Het wordt overdag wel iets warmer. Halverwege de week liggen de maxima tussen 11 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Kortom, het is volop lente. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen, welkom terug. En als u net inschakelt, fijn dat u luistert. Vandaag ontbijt ik met professor Hugo Heijmans, 64 jaar. Een gedreven en goed geklede kinderarts... en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. Ja, Woensdag neemt u met pijn in het hart afscheid... officieel van nou, 35 jaar kindergeneeskunde? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... dit is natuurlijk heel logisch. En eh, Het is heerlijk als je afscheid kan nemen... als je nog ontzettend veel gedachten en ideeën hebt... Maar je realiseert dat het er eigenlijk om gaat... hoe de continuïteit wordt gewaarborgd. Dat en die ik... zit niet in uh, een 64-jarige uh, kinderarts. Die nee, zit in de volgende generatie. Dat is nou één zo'n idee waar u niet aan toe bent gekomen... waarvan u wel hoopt dat uw opvolger dat, u dat u misschien nog eens gaat doen? Ja, ik... een, van, een van de dingen die, die, die ik geloof dat, dat echt belangrijk is... is dat je in een, een ziekenhuis, een kinderziekenhuis... in een ziekenhuis zo integreert dat eigenlijk... Een, de, de zorg voor het kind... vanaf dat hij geboren is tot hij oud is... eigenlijk in een soort van continuum is geplaatst. En ik, ik moet misschien een klein voorbeeld geven. Um, stel, je, je, je bent een kind en je groeit op met een ziekte. Met dokters, kinderartsen zijn over het algemeen echte zorgende dokters. He, ze, sommige dokters vinden ook dat ze zich te veel uh, met de patiënt bezighouden. Mm -hmm. Pemperen in een, uh, uh, een, een beetje reclameachtig ja, ja, uh, woord. Ja. Maar... Um, je bent gewend aan een bepaalde vorm van zorg. En als je straks volwassen wordt, dan ga je vaak van het ene moment in het andere over... naar dokters die een hele andere manier hebben van hoe je met patiënten om moet gaan. Je bent verantwoordelijk voor jezelf. Doe je het niet? Doe je het niet? Ik zou zo graag willen dat daar een tussenvorm in was. Vooral als je in de adolescentie bent, je bent bezig om volwassen te worden... dan denk ik, moet je eigenlijk een afdeling in je ziekenhuis hebben... waar een langzaam volwassen wordend kind naartoe kan, waar zowel internisten, als kinderartsen, voor je zorgen... zodat die overgang heel geleidelijk is geregeld. Zo'n tussenafdeling, zo'n mm. jongvolwassen afdeling... Dat moet er nog eens ideaal komen. ...ideaal voor een ziekenhuis. Ik, ik zou dat werkelijk de patiënten toewensen. Ja. Toe want ik denk dat een twintigjarige... Een die komt nu in een ziekenhuis met mensen van 80. Ja. Want... Maar willen uw collega's het ook? Want die moeten ook wel die visie hebben natuurlijk, hè? Nee, die willen het nog niet. Dat nee? weet ik vast en zeker. Maar oh. dat, het, dat het gaat gebeuren op een goed dat... moment... ik denk dat dat dwingen straks patiënten U af. bent heel anders dan de meeste artsen. U gaat zelfs met de patiënten naar de film, hè? Nou, dat, dat is niet iets Het is een bijzonders. keer gebeurd. Ja, maar dat is gewoon ook ontzettend leuk. Ja. Ik denk dat dat iets is waar je, waar je niet kan zeggen... Oh, wat bijzonder. Nee, dat is iets waar je nou, alleen... Maar u maar ruimte daar tijd voor in. U, u, u kunt ook uh, naar huis gaan op zo'n ja, moment. Met, dit zijn dingen waar je geen tijd in verliest. Hier win je ja. energie door. Ja. Is, dat zijn eigenlijk soort van kleine beloningen... die je hebt op je, uh, op je werk. Ja. Gaan uw collega's u missen? Nou, soms misschien als... Als preekwoordelijke kiespijn. kiespij. Nee soms toch? misschien ook wel omdat je af en toe mensen ja. kunt helpen, kunt ondersteunen. En dat is natuurlijk. Daar, daar bouw je wel een, een beetje vertrouwen en relaties mee op. Nou, wij waren van de week in het Emma Kinder ziekenhuis. Wist u dat? Nee. Nee, wij stuurden verslaggever Guido van Riet en hij maakte de nu volgende reportage. Ik ben dus uh, Arie van der Jacht. En ik ben hoofdverpleegkundige van de tienerafdeling in het uh, AMC. Nou, het is een hele bijzondere kinderdokter. Kijk naar de polykliniek, hoe die ingericht is. Nou, bomen en alsof je in een bos zit. En kijk naar een, een röntgenafdeling. Nou, dat is, die, die is ingericht naar de ruimtevaart. en Zijn visie is met name van uh, uh, laat het leuk zijn in een ziekenhuis... en laat, het, uh, het, laat de kinderen hun ontwikkeling niet mogen missen. Ik ben Mark Beenga. Ik ben uh, kindermaag-darmarts in het Emma Kinderziekenhuis. Als ik nou aan Hugo denk, dan denk ik aan iemand die... Uh... Uh, niet alleen de leider was van een groot kinderziekenhuis... in het Emma kinderziekenhuis werken ongeveer 900 mensen... maar ook als een man die de boel bij elkaar hield. Zijn kennis is, is ongelooflijk, Hij heeft een hele uh, goede manier van nadenken... een eenvoudige manier van nadenken... waardoor het voor andere mensen gemakkelijk wordt... om uh, moeilijke uh, ziektebeelden te begrijpen. Ik ben Hans van Goudoever. ik ben de opvolger van Hugo Heijmans. We gingen heel vaak naar Indonesië, we zijn heel vaak naar China samen geweest... En daar hebben we les gegeven aan jonge kinderartsen, eigenlijk een alleskunner, en een heel goed klinicus, en een heel goede opleider, en een hele goede manager, en een hele goede onderzoeker. En dus dat zijn dingen bij elkaar die we tegenwoordig eigenlijk bijna niet meer aantreffen. Ja, ik ben Marlies van Hilten en ik ben directeur van Emmaert Work. Emma Work. is een uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking. Professor Heijmans ja, is zeer bevlogen in zijn verhaal als het gaat om... ja, je kunt de aandoening wel behandelen, maar het is ook heel belangrijk... dat je de mens erachter in de gaten houdt. En wat doet het met iemand, met zijn toekomst, met, um, ja, met de omgeving? Het is zo bijzonder op het moment dat professor Heijmans college geeft... dan zit de zaal ramvol met studenten dan is er gewoon niemand weg. Die man die, die is zo bijzonder in het vertellen van zijn verhaal, van het verhaal... Iedereen wil er gewoon bij zijn. Ja, kan zo'n man met pensioen dan, vraag je af? Nee, <laughs> nee, zo'n man kan niet met pensioen. U mag nog niet met pensioen, van uw collega's, professor. Ja. Ja. Verrassend. Ja. We hoorden weer dat spaceship, een uh, röntgenkamer, uh, een bos, uh, wat u heeft ingericht in, in het ziekenhuis. Zijn het nou allemaal ideeën die gewoon thuis ontstaan, onder de douche of aan de keukentafel? Nee, het, het zijn niet de, niet de ideeën uh, van mij persoonlijk. Wel het... Het basisprincipe, dat je wilt proberen iets te maken... waar je als kind prettig en veilig in voelt. Maar hoe je het dan precies invult, dat is juist het leuke. Dat, dat kunnen mensen bedenken. En daarmee heb je ook een klein stukje je eigen, ja, je eigen terreintje gecreëerd. Woensdag neemt u na ruim 30 jaar afscheid van de kindergeneeskunde. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd op medisch gebied. Technologie is vooruit gegaan. Kinderen kunnen langer in leven worden gehouden. Is dat in uw ogen altijd een vooruitgang? Nou, wat is eigenlijk een vooruitgang? Een vooruitgang is dat als wij alleen maar kinderen, zoals u zegt, langer in leven houden... Dankzij de nieuwe technologie. Ja, weet je, dan geloof ik dat ik er niet helemaal tevreden mee zou kunnen zijn. Dat kan niet het doel zijn, want in wezen zijn we niet bezig om mensen op te leiden tot patiënten voor hun leven. We maken geen beroepspatiënten. Wat geneeskunde moet doen, is mensen een kans geven om, als je... Ondanks het feit dat je een ziekte hebt... en dat ja. je misschien afhankelijk bent soms van medicijnen. Maar als je daarmee volwassen kan worden... dat je dan ook een volwaardig volwassen leven kan leiden. Hm. En ik denk dat meedoen... een plekje hebben... een baantje hebben, een gezin hebben... dat is eigenlijk bepalend voor het geluk van de mensen. Maar en... bent u nooit met uzelf in conflict geraakt... als u eigenlijk wel door had van... wij kunnen dit kind geen volwaardig leven bieden? Maar dat is een hele interessante vraag... want... De, de, dat zou eigenlijk betekenen dat een dokter helemaal in zijn eentje kan uitmaken. Maar misschien of, met uw collega's of met de ouders van een oh, kind? Nee, maar dat, dat doe je natuurlijk met een heleboel mensen. Maar ook dat is nog steeds moeilijk. Wat is een volwaardig leven? Er zijn mensen die in staat zijn om met hele grote beperkingen fantastisch te leven. Ik, ik ben altijd geïnspireerd geweest door de man die BNN heeft opgezet. Kijk Bart de Graaf. Naar, kijk eens ja. naar Bart de Graaf. Ja. Met enorme beperkingen. Een, een, een terminale nierinsufficiëntie die hij al heel lang had. Transplantaties. Uh, en wat deed hij? Uh, hij deed de dingen die hij kon, waar hij goed in was, waar hij lol in had. Hij heeft ontstellend veel andere mensen geïnspireerd. En eigenlijk zoek je naar telkens naar dat. Nou zitten er ook grenzen aan en dat realiseer ik me heel goed. Ja. En dat is iets waar wij ook in ons kinderziekenhuis... heel erg nadrukkelijk mee bezig zijn. We doen zelfs... Een, een onderzoek en er is een promovendus op het ogenblik bezig om te kijken hoe je rondom het, het einde van het leven beslissingen zo kunt nemen en zo kunt, met elkaar kunt nemen. dat als het je niet lukt om een, de oorlog met de ziekte te winnen en een kind een kans te geven om aan het leven mee te doen. dat je dan in elk geval degene die, die blijven straks de kans geeft om het leven een beetje door te kunnen leven. Ja. Want de vraag is natuurlijk wie. Of wat bepaalt nou wat kwaliteit van leven is. En of dat voldoende is om door te gaan. Ja, maar dat, dat is, vind ik soms zo'n dilemma. Ja. Je denkt... Eh, als ik aan mezelf denk en, ik, en iemand zou tegen me zeggen... Nou, eh, er moet een been eh, geamputeerd worden. Dan, dan zou ik me nu voorstellen dat dat wil ik helemaal niet. Hoe ga ik dan straks in dit leven? Twee benen is ondenkbaar. Maar... We hebben de ervaring gehad met een patiëntje... die een hele ernstige ziekte doormaakte. Een meningococcipsis. Dat is een bacterie die in het bloed komt. Die je dan doodziek maakt. Die zorgt dat kleine bloedvaten verstoppen. Daardoor, ja, daardoor ontstaat er soms weefsel... wat aan het, aan het einde van die bloedvaten moet worden voorzien. Van voeding door die bloedvaten. Die, die, die niet meer kan blijven bestaan. En zo kun je... een een arm, een, een been. Maar, een, maar een, hoe bent u met die patiënt omgegaan? Wij hebben toen met elkaar heel goed nagedacht. En, en dacht, als dit deze patiënt bedreigt... dan moeten we eigenlijk de behandeling stoppen. Maar soms is de natuur zo dat als je de behandeling stopt... dat dan niet wat je verwacht de patiënt overlijdt. Dit kind bleef in leven. En ik, ik weet dat op de polykliniek... Iemand liep met een grote stapel um, statussen om die uh, terug te brengen naar de typekamer En die werd omvergereden door een kind op rollerblades. Die door zo'n poli reed Op rolschaatsen. Ja. En, uh, uh, nou ja, je, je bent dan kwaad. Ja. En toen keek je goed. Toen bleek het die patiënten zijn die met twee protheses en rollerblades door de poli reed. Ja. En dan denk je ineens waar hebben wij nou over zitten nadenken? Wat was nou eigenlijk onze afweging? En ik vind dat nog steeds het dilemma wat ik ook niet kan oplossen. En ik denk, geneeskunde is en blijft maatwerk. Het gaat over individuele patiënten... waar je vooral bij kinderen met patiënten en ouders... uitgebreid mee bezig bent. Het is dertien uh, minuten over half acht. Dat betekent tijd voor onze dichter bij de zondag. Vandaag is dat Richard Zuiderveld... En hij heeft zijn gedicht, hoe kan het ook anders, getiteld... Het Kind. Dichter bij De Zondag. Ik heb het kind gezien dat in zijn dromen... de last van grote mensen met zich droeg. En dat de weg naar Hamelen niet vroeg... omdat het wist dat het daar nooit zou komen. Ik heb het kind gezien dat in zijn ogen... het licht van oude mannenwijsheid had alsof het in de poorten van de stad berustend toezag hoe het was bedrogen. Ik zag de troevenmoeders moeders die hen zoogden, de broeders met hun hand aan het gordijn, de zusters die hun kleine tranen droogden. Ik hoorde hoe er afscheid werd genomen, gezongen, hoe het eenmaal thuis zou zijn. Ik hoorde, laat de kinderen tot mij komen. Het gedicht is later terug te lezen op eeuw.nl. Dit is de zondag. Ja, Professor Heijmans, uh, laten kinderen tot mij komen? is een Bijbelse uitspraak. Is ja. het toch wel een beetje uw thema geworden in de afgelopen dertig jaar? Nou, weet je, wat mij frappeerde in het, in, in, in het gedicht is ook... dat je soms bij kinderen met een ziekte iets ontdekt... inderdaad van oud worden. En in het begin ben je daardoor gecharmeerd. Dan denk je, god, wat een wijs kind. Ja. En naarmate ik, ik zelf ouder werd... Werd ik daar eigenlijk verdrietig van? Want dat betekent dat sommige kinderen, doordat ze iets meemaken, geen kind meer waren. Ja, een stukje van hun kind zijn. Dat ging te snel. Ja. En, en, en juist eigenlijk... dat kind zijn, dat heeft u uh, weten te bewaken ja. met al die middelen die u heeft uh, ingevoerd ja. in het uh, Emma Kinderziekenhuis. Ja, dat is eigenlijk de, de, de boodschap ervan. Ja. Ja. Waar komt uw passie toch vandaan om dat zo voor deze kinderen te doen? Ja, ik. ik... Ik weet niet of het een speciale passie is. Ik denk dat dat... Is het van huis uit meegekomen, nee, bijvoorbeeld? Is, dit, is, dit is volgens mij de kindergeneeskunde. De kindergeneeskunde gaat dus niet om het behandelen van ziektes. Wat ik net al zei, het gaat om iemand met een ziekte... zo normaal mogelijk te laten opgroeien. Om hem die kans te geven. En dat betekent dat je een kind ook kind moet laten zijn. En laten blijven. Ja. Maar was er thuis al het idee om... Uh... En mijn, vader was, worden. Ja, mijn vader was. was uh, uh, voor, voor de oorlog was mijn vader, want dan, dan praat ik, als ik over mijn vader praat, heb ik dat vaker. Dan praat ik van voor en na de oorlog. Want voor hem was de wereld verdeeld in voor en na de oorlog. Mijn vader was voor de oorlog huisarts. En na de oorlog werd hij um, uh, sociaal geneeskundige en uiteindelijk directeur van de GGD in Haarlem. Hij was, toen ik een kind was, eigenlijk dus niet meer een praktiserende dokter. Maar Dokters kwamen wel heel veel bij ons over de vloer. Zaten ja. wel in, het hele, in de hele kennissenkring. Dat moet ongetwijfeld zijn invloed hebben gehad mm. op mijn keuze. Voor en na de oorlog, uw vader, Joods gezin. Ja. Hoe heeft hij die, die oorlog doorgeworsteld? Nou, mijn, mijn ouders zijn uh, uiteindelijk met hun twee kinderen... in een concentratiekamp terechtgekomen. Mijn, mijn ouders zijn verraden en zijn toen um, uh, via de Hollandse Schouwburg... en dat was het verzamelpunt in Amsterdam, naar Westerbork gekomen. Um, ze hadden twee kinderen, een tweeling. En mijn vader heeft ongelooflijk gedupt wat hij zou moeten doen... en uiteindelijk besloten dat het dat het de beste zou zijn... als die kinderen opdoken uit, uit de onderduik. Dat is, een, denk ik, nogal een beslissing die je neemt. Met alle risico's van dien. Wat, wat, heeft... wat was daar de achtergrond van? De achtergrond, voor zover ik het goed begrepen heb... want ik realiseer me later pas hoeveel dingen ik niet heb gevraagd. Maar de achtergrond was dat hij ineens voor zich zag... hoe kinderen zonder ouders misschien op transport zouden gaan... in, in deze beangstigende wereld waarin, waarin hij terecht gekomen was. Mm -hmm. En hij vond dat dat... Dat hij dat zijn kinderen niet aan kon doen. Dus hij wilde bij ze blijven? Ja, hij wilde, hij wilde eigenlijk voor ze op kunnen komen en voor ze kunnen zorgen. En wat er gebeurd is, ze zijn met z'n vieren op transport gegaan naar Theresienstad, onder Praag. Daar is mijn vader uh, arts geweest in, in dat uh, kamp. En dat kamp was eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een soort van doorvoerkamp. Heel veel mensen gingen naar Auschwitz. Mijn, mijn ouders en broer en zus zijn tot het laatste transport in Theresienstad gebleven. En dat laatste transport is niet gegaan. Want ze werden bevrijd voor de Russen voordat het wegging. En zo zijn ze als een van de weinigen... met z'n vieren ook weer teruggekomen. Maar het heeft wel de wereld gekleurd. Ook uw wereld. Ongetwijfeld ook, ook, ook bent u van wereld. na de oorlog. Ongetwijfeld ook mijn wereld. Want ik, ik leefde in een gezin... waar dat ja, eigenlijk toch wel de, het, het schisma in de tijd was. Maar ook het thema overleven heeft u meegekregen van huis uit, zou je kunnen zeggen. Ja, misschien. Misschien dat dat een rol speelt. Maar ik denk, je ontmoet wel een heleboel mensen... die het thema of een leven bij zich hebben. Ja. Trouwens, dat zie je ook bij kinderen. Oké. Okay. Iemand die me door heeft als ik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 Jij. Zo is er niemand, er is niet zoals jij bent voor mij. Lubbe van der Dijk, iemand als jij luistert naar Dit is de Zondag. Vandaag met kinderarts en hoofd van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam... professor Hugo Heijmans. Ja, aanstaande woensdag verlaat u eh, na 35 bevlogen jaren de geneeskunde... de kindergeneeskunde. Hoe ziet die woensdag eruit voor u? Ja, Er is morgens een, een symposium waar ik erg benieuwd naar ben. En smiddags dan hebben we eigenlijk een ontstellende interessante sessie... want ik krijg de gelegenheid om een soort van afscheidscollege te houden... en mijn opvolger om een oratie te houden. En dan hebben we eigenlijk een soort van continuum gecreëerd. Het ja, stokje wordt automatisch ja. Ja. En Dus stemt ik wil ik... beide toespraken op elkaar af? Nou, d, d, d, d, voor, voor een deel wel. Maar je moet je iets realiseren wat... Het is heel grappig. Een tijdje geleden zat ik met een groepje mensen... en die uh, gingen... een van de dingen die wij ontwikkeld hebben... een, een programma dat heet Klik. Dat wil zeggen dat je thuis voordat je naar de niet gaat een vragenlijst krijgt. Die vragenlijst kun je invullen. Er zijn vragen over hoe gaat het met je, hoe gaat het op school, hoe gaat het in het gezin. Wat is er verder iets wat te melden is buiten direct je ziekte om. De dokter krijgt dat vertaald in, hier moet aandacht aan besteed worden, rood. Dit gaat uitstekend groen en dit moet ik nog eens een keertje blijven volgen, oranje. Dus hij krijgt heel veel informatie over deze patiënt voordat hij de patiënt ziet al thuis. En mensen zaten uit te leggen hoe ze dit nou gaan uitrollen... over het Emma Kinderziekenhuis, want dat is eigenlijk een wens die ik heb. En daar hadden ze een fantastisch filmpje van YouTube genomen. En in dat filmpje zag je iemand op een strand staan... die deed heel erg gek, die danste heel vreemd. Huh. En eh, niemand bewoog op dat strand, totdat er iemand bij kwam staan. De eerste volger, die ook zo heel merkwaardig ging bewegen... en toen zag je ineens een beweging op gang komen... en dat hele strand begon mee te bewegen... En eigenlijk was hun boodschap, weet je... leuk dat jij dit allemaal hebt bedacht... maar waar het nou om gaat, is degene die jou opvolgt. Dat hij dat, dat mee gaat doen. Ja. En, en, en velen met hem. Nou, en dat is iets waar ik ongelooflijk op hoop... en ja. waar ik eigenlijk ook alle vertrouwen in heb. Want die, die ken ik, en ik hoorde hem dus net vertellen... ik ben met hem heel veel in Azië geweest. En dat is iemand met een toomeloze energie, ook. met ideeën. En die gaat er zijn eigen vorm aan geven... En o dat lijkt me ja. zo belangrijk. Over Azië gesproken, u bent uh, actief in China, Indonesië. U wilt daar ook uw visie of, ja, op kindergeneeskunde overdragen. Ja, Krijg, krijgen we zo. daar ook Emma kinderziekenhuizen aan la Amsterdam? <laughs> nou, ik denk dat. Een, kijk, een Emma Kinderziekenhuis hoort natuurlijk bij, bij de, de, de setting van, uh, van Nederland in. Zowel in Indonesië als in China is, is dat nog niet het dilemma. Wat we daar doen is eigenlijk jonge kinderartsen proberen te inspireren in hun vak. Ze dingen te leren die ze dagelijks nodig hebben. Zodat ze kinderen in Indonesië kunnen helpen, kinderen in China kunnen helpen. Is dat dan medische kennis met dat name? Is, dat is medische kennis, maar het is ook een stukje kennis eromheen. En We hebben een, uh, twee stichtingen opgericht die dat onderwijs eigenlijk geven. In China doen we heel veel onderwijs aan jongen. Kinderartsen, die we eigenlijk leren hoe je straks mee kunt doen... in het internationaal gebeuren. Hoe gaat een congres? Hoe schrijf je een abstract? Hoe schrijf je een artikel? Hoe doe je straks mee? Want China heeft natuurlijk een enorm potentieel. Ja. En voor de toekomst zal dat extreem belangrijk zijn. En, en qua Nederland, hoe houdt u uw vinger aan de pols? Hier in Nederland? Ja? Nou, ik denk de kunst zal zijn, als je op een goed moment afscheid neemt... dat je ook iets loslaat. Volgens mij is, is sowieso... Um, Organiseren, altijd een kwestie van ook op tijd leren loslaten. Dat is niet makkelijk, maar daar ga ik mijn best voor doen. Wij hebben eh, traditiegetrouw het eh, gastenboek En eh, ook aan u hebben we gevraagd... hoe ziet nou uw ideale zondag eruit? U heeft het beschreven. Zou u het willen voorlezen? Ja, ik, ik heb het in een onbevaakte ogenblik neergeschreven. Maar mm. ik meen het wel. Ik, ik, ik, ik denk aan een ideale zondag als een, een zonnige dag... Waar ik het heerlijk vind om s morgens te fietsen. Bijvoorbeeld met mijn vrouw naar Ouderkerk. En dan even op een terrasje zitten in de zon. En dan voordat het weer uh, middag is, terug, rust om een beetje te lezen, een beetje te werken, eigenlijk je voor te bereiden voor wat de week gaat geven. En dan is het natuurlijk de ideale zondag waar je van 7 tot 8 naar de voetbal kan kijken. En als. Ajax dan ook nog kan winnen van Ado Den Haag, dan is de zondag helemaal ideaal. Na een aantal ingrediënten hebben we misschien vandaag. Het wordt mooi weer en u kunt nog steeds vanochtend fietsen met uw vrouw naar Oude Kerk. En binnenkort heeft u geen 80-uur werkweek meer, want dat las ik ergens, dat u zo hard werkt. Hartelijk dank voor uw komst en ik, eh, ja, ik wens u een hele goede pensioentijd toe. Ik, eh, ik heb nog één citaat van u, dat vond ik toch wel erg mooi. U heeft gezegd uh, ik kan de Himalaya niet verlagen. Maar ik kan wel kinderen helpen de berg te beklimmen. Ja, dat, dat is eigenlijk vrij na een vriend van mij. Die vond dat ik, dat alle ideeën die ik had, eigenlijk... toch wel een beetje de haalbaarheid me overschreden. En dan was de vraag, ga jij werkelijk de maatschappij veranderen? Want dat is net of je de Himalaya naar beneden wil krijgen. En dat is de reden dat je eigenlijk mensen moet helpen om te leren klimmen. Want dat zal echt onontbeerlijk zijn. Professor Hugo Heijmans, zeer bedankt uh, nogmaals. Straks, na achter is het uh, tijd voor Vroege Vogels met Menno Bensveld. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen. Uh, ja, we hebben een bijzondere uitzending. We hebben een, een, een wedstrijd uh, uh, georganiseerd samen met uh, techniek, tijdschrift, de ingenieur... op zoek naar het duurzaamste gebouw van Nederland 2011. En ik, ik kan je zeggen, ik zit nu in dat duurzaamste gebouw. Prachtig uitzicht, uh, uh, bijzondere locatie... Uh, ik zal nu nog niet zeggen welk gebouw dat is... maar dat horen jullie natuurlijk allemaal straks in Vroege Vogels. Veel aandacht voor, uh, voor duurzaam bouw... maar natuurlijk ook voor natuur uh, op en rond zo'n duurzaam gebouw. En uh, uiteraard aandacht voor de situatie in Libië en Japan. Oké. Okay. Twee uur Vroege Vogels, zo direct. Menno, dankjewel. We gaan luisteren We gaan naar achter. Als u Dit is de Zondag wilt terugluisteren... dan kan dat via de website eol.nl slash ditisdezondag. Nog een goede morgen.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 Dit is Radio 1.